We lezen uit um, Matthäus, Matthäus uh, hoofdstuk 3. En uh, het gaat over het optreden van Johannes de Doper. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. En hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dit was de man over wie... En dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn. En maak de, heer, maak de weg van de heer gereed. Maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kamelenhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met springhanen en wilde honing. En uit Jeruzalem, uit heel Jeruzalem en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen. In, het, in de rivier de Jordaan... terwijl ze hun zonden beleden. En toen hij zag dat veel fariseeën en Sadduceeën op de doop afkwamen, zei hij tegen hen... Adere gebroed, Wie heeft jullie wijsgemaakt... dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng lieve vruchten voort... die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet bij jezelf... dat je bij jezelf kunt zeggen... Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal, dopen, hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in een onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden. Met de woorden. Ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u nu naar mij. En Jezus antwoordde. Laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam. Opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif. ...op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Goedemorgen allemaal. De beste wensen, ook van mij... Een aantal mensen de hand kunnen schudden. Niet iedereen, maar ik heb het uh, voorrecht om hier te staan en dan direct iedereen een heel gezegend 2020 te mogen uh, aanzeggen. Um, mijn naam is Ewoud. Uh, voor wie mij niet kent, ik ben voorganger in de Mission en voorganger in de Stadstadkerk en uh, kom hier ook af en toe uh, spreken en doe dat altijd met heel veel plezier. Vanochtend sluiten we aan bij de tijd van het jaar. Uh, we hebben net oud en nieuw gefeed met elkaar en hoe stap jij 2020 in? Het thema voor vanochtend is verwachtingsvol. Stap je 2020 in met veel verwachting en wat zijn dan je verwachtingen? En wat heeft het evangelie, wat heeft de, de tekst van vanochtend uit uh, Matthäus 3 daarmee te maken en daarover te zeggen? Daarmee sluit ik ook aan bij het maandthema van deze maand. Uh, het maandthema deze maand, uh, het, het jaarthema is Christfulness en het maandthema uh, is uh, dagelijks leven met Jezus. En als we het hebben over dagelijks leven met Jezus, dan denk ik ook aan uh, de wereld waarin we leven en de wereld vol van verwachtingen die uh, mensen van jou hebben, organisaties van je kunnen hebben, maar die jij ook weer hebt van mensen om jou heen, die je hebt misschien van God of God. Misschien ook wel van jou, bepaalde verwachtingen als het gaat om uh, 2020. Zo zie je dat onze, ja, onze wereld eigenlijk vol zit met, uh, met allerlei verwachtingen. En ik ben dan ook wel benieuwd hoe, uh, hoe hoog je de lat legt uh, voor, uh, voor, voor komend jaar, uh, voor jezelf. Of hoe hoog anderen uh, de lat misschien voor jou leggen. Als het gaat om docenten, als het gaat om je ouders, als het gaat om uh, je werkgever. Of als het gaat om uh, uh, jij als werkgever naar je werknemers. Uh, enzovoorts, enzovoorts. Verwachtingen die in families uh, uh, gedaan worden. Uh, misschien wordt het wel verwacht dat je binnenkort gaat trouwen. Of dat je eens een keer in verwachting raakt. Of nou ja, allerlei verwachtingen zijn natuurlijk mogelijk. Sommige zeer onwenselijk. Maar uh, zo zie je dat het dus... ...van alles te verwachten valt voor komend seizoen. Wat heeft het evangelie, wat heeft de boodschap van vanochtend uh, daarmee te maken? Nou, ik denk alles uh, als we Matthäus 3 leven. Ik denk, uh, lezen, als we duiken in deze tekst, als we duiken in de geschiedenis uh, van Johannes de Doper... ...en van, het, van de start van Jezus' bediening op deze aarde, van zijn publieke optreden... ...dan heeft dat alles te maken met verwachtingen die er ook leefden in de tijd van Johannes... Ik neem jullie even mee, 2000 jaar geleden, in Israël, rondom Jeruzalem, het Joodse volk. Het Joodse volk zat vol verwachting. Al heel lang. Ik heb hier een paar weken geleden gepreekt over Matthäus 1, nu Matthäus 3. In Matthäus 1 werd al duidelijk dat, uh, dat er allerlei profetieën gedaan zijn in het Oude Testament, die vooruitwezen naar een Messias en naar een Messiaans koninkrijk wat zou doorbreken op deze aarde en wat een goede tijd zou voortbrengen voor het volk Israël, voor het Joodse volk. Dat er een verlosser zou komen, een bevrijder, een groot man. En allerlei verschillende groeperingen, stromingen in het Joodse volk waren daar volop mee bezig. Die leefden daar naartoe, die zagen naar uit. Zo had je, we kwamen net in de tekst de fariseeën tegen, de sadduceeën, Nou de fariseeën, die dachten van misschien kunnen we door heel strikte regels, de wetten, en de overleveringen, als we, dat nou allemaal, als we dat nou allemaal heel goed houden, ons heel goed houden aan die wetten, misschien bespoedigen we dan wel de komst van die Messias. En van dat Messiaanse koninkrijk. Je had ook de Sadduceeën, Die waren iets vrijer dan de fariseeën. Maar die, hielden, die vonden de, de tempeldienst heel belangrijk. En die dachten misschien wel op die manier, door heel goed die tempeldienst te doen, de rituelen goed uit te voeren... Uh, dat ze de komst van de Messias zouden kunnen bespoedigen. En zo zagen ze uit naar die Messias. Je had ook een andere groepering, de Herodianen. Uh, dat waren uh, mensen die um, ook wel religieus waren, maar vooral heel erg politiek geïnteresseerd. En ook zoiets hadden van, ja, we worden gedomineerd door het Romeinse Rijk, maar laten we vooral kijken hoe we met ze samen kunnen werken. En ze zochten de samenwerking en zo... Wilden ze ook als het ware een weg banen voor een Messias. Dan heb je tot slot ook nog de Celoten. Een bekende Celot is bijvoorbeeld Petrus, een van de belangrijkste volgelingen van Jezus. De Celoten die waren heel erg bezig met, ja de Romeinen dat kan niet, dat mag niet. Die mogen hier niet zijn, wij moeten de baas zijn in ons eigen land. Wij zijn Gods volk en wij moeten de wapens oppakken en wij moeten strijden tegen de Romeinen. We moeten ze eruit gooien. Dat waren allerlei rebellengroepen. En ook zij waren vol verwachting dat er eens een rebelle leider zou komen, een Messias die de Romeinen daadwerkelijk uit Israël zou gooien. En zij waren er al druk mee bezig om die strijd te voeren, allerlei kleine opstandjes. En op die manier proberen zij als het ware een pad te banen voor de Messias die zou komen, die was beloofd. En dan opeens verschijnt er een, een voor ons denk ik vreemde figuur, een een, een, een harige mantel, eet alleen honing, uh, spreekt vurig in de woestijn tot de mensen, doopt mensen bij de Jordaan. Voor ons misschien een beetje een vreemd beeld, Johannes, en hoe zijn optreden eruit zag. In die tijd sprak het de mensen wel aan. En uh, ze waren nieuwsgierig en ze luisterden naar Johannes en ze werden gegrepen door wat hij zei. En in een andere evangelie lezen we dat ze op een gegeven moment zelfs vragen, al die verschillende stromingen, al die mensen die komen luisteren, denk, is dit dan misschien toch de Messias? Het is een beetje een vreemde figuur, maar hij spreekt vurig en hij komt heel krachtig over. En dan zegt Johannes, ik, nee, ik ben het niet. Er komt na mij een Messias. Ik ben het niet. Maar de mensen stromen naar hem, stroom, luisteren naar hem en. Uh, en als het ware stuwt Johannes wel de verwachting behoorlijk omhoog. Want net als die verschillende stromingen bezig waren, al die mensen bezig waren met verwachting. Verwachting dat er een Messias zou komen, dat er een Messiaans rijk zou doorbreken. Uh, kondigde Johannes dat ook aan. En dat het koninkrijk zelfs nabij was. Dus dat de tijd gekomen was dat het zou doorbreken. Nou, de Seloten dachten, eindelijk krijgen we de leider die we nodig hebben om de Romeinen eruit te kikken. De fariseeën dachten, nou komt er misschien wel iemand die nog beter de wet kan uitleggen. En zo vulden ze allemaal hun eigen beeld van de Messias in. En Johannes zei, laat je, laat je hart vernieuwen, beleid je zonde, want hij komt eraan en mensen deden dat. En de verwachtingen gingen als het ware omhoog van uh, het volk Israël, van de Joden, in Judea, in Jeruzalem. En ze luisterden naar Johannes. En hij schroefde de verwachtingen nog verder omhoog. Want het koninkrijk is nabij. Het is vlakbij. Sterker nog, Jezus, de Messias, hij is in aantocht. En de verwachtingen gaan nog verder omhoog. En weet je, zegt Johannes, ik ben zo klein... Zo nietig, ondanks dat ik een belangrijke taak heb gekregen van God, dat kunnen jullie allemaal zien, dat ervaren jullie. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen te dragen. Zo groot is Hij, zo machtig is Hij die er aankomt, En de verwachtingen gaan nog verder omhoog. De mensen denken, nou, wat, wie er nou aan gaat komen, dat, dat moet toch haast wel God zelf zijn. Echt de redder van ons volk, de redder ook voor de wereld. Torenhoge verwachtingen. En dan? En dan ziet Johannes Jezus aankomen. En hij wijst hem aan. Hij zegt, daar is hij. Dat is hem. Dat is de Messias. Dat is de man die jullie al zo lang verwachten. Daar komt hij aan. En Johannes, die wijst naar Jezus. En dan komt Jezus, een hele gewone, uitziende, Joodse meneer, naar voren stappen. En hij stapt naar Johannes toe. En hij zegt tegen Johannes. Ik wil ook door jou gedood worden. En dan... Iedereen weer wakker? Zakt de wond van Johannes open. De torenhoge verwachtingen van zowel Johannes als van de omstanders... dat dat valt letterlijk op de grond. Want wat is dit nou? Wat gaat Jezus nou doen? Hij is toch de Messias? Hij, hij, hij, hij, hij hoeft toch niet gedoopt te worden... De mensen lieten zich dopen om hun zonden te beleiden. Maar, maar hebben wij dan een Messias gekregen die ook zonden te beleiden heeft? Wat, wat gebeurt hier? De mensen snappen er helemaal niks van. En Johannes ook niet. Johannes zegt, ik zou door u gedoopt moeten worden. Ik, ik kan u toch niet dopen? Maar hij, is wel, hij heeft wel door als het echt de Messias is en dat geloofde hij oprecht. Ja, dan heb ik ook gewoon naar hem te luisteren. Als ik niet eens waardig ben om zijn sandalen te dragen, hij zal het dan wel weten. En ze begrepen het nog niet, maar Jezus legt het hen uit. Hij laat zich inderdaad dopen en hij zegt dan, op deze manier vindt Gods gerechtigheid plaats. En eigenlijk zegt hij daarmee en wijst Jezus daarmee al vooruit naar het kruis. Naar zijn dood en zijn opstanding. Hij laat zien, ik ben gekomen om jullie zonde te dragen aan het kruis. En om jullie daarvan te bevrijden. Ik ben niet gekomen om direct de Romeinen eruit te gooien. Ik ben niet gekomen om moralistisch, uh, al door maar te zeggen wat je wel en niet mag doen van God. Natuurlijk uh, regeer ik over deze wereld en de Romeinen zou ik eruit kunnen gooien. Natuurlijk zijn er allerlei richtlijnen, regels die belangrijk zijn en die behulpzaam zijn. Maar in de kern ben ik uit op jullie hart. In de kern ben ik uit op jullie bevrijding. En uh, Jezus laat dat heel duidelijk zien op dat moment. En de mensen begrijpen dat niet en voor ons is het soms ook nog lastig om te begrijpen, maar dat Jezus uit is op ons hart, op jouw hart, op mijn hart en dat hij ons bevrijdt van, van zonde, schuld, schaamte, dat hij daarmee zijn grote liefde laat zien en ook laat zien dat hij eh, troont over deze wereld. Wij gaan 2020 in en ik denk dat er vanuit deze tekst een aantal aanmoedigingen ook voor ons zijn. Ook voor vandaag, ook voor ons leven vol van verwachtingen. En de eerste is de doop. We zien hier dat Jezus zich laat dopen. En dopen gaat over uh, zonde afwassen en weer in een nieuw leven met Jezus opstaan, vrij van schuld en schaamte. De doop gaat over meer dan dat. Er zijn verschillende aspecten aan de doop. En een van de aspecten is ook dat de doop gaat over een verbond. Dat je een verbond binnenstapt met God. En dat is heel bijzonder. Als je het bijvoorbeeld hebt over verwachtingen... Um, dan kun je het hebben over contracten. En dan kun je het hebben over heldere afspraken. Van wat je wel en niet doet. Wat er wel en niet van je verwacht wordt. Maar een verbond is echt iets heel anders dan een contract... Tuurlijk zitten er een aantal gelijke aspecten in. Maar een van de dingen die echt heel wezenlijk verandert. is dat, met, dat je met God niet een contract aangaat. als zijnde een werknemer-werkgeverrelatie. Uh, maar dat het dat, dat dat veel dieper is, een verbond. Een verbond gaat. Je zou het meer kunnen vergelijken met een huwelijk wat je sluit. En als je een huwelijk sluit, dan zet je niet allerlei uh, regels en richtlijnen op papier. Alhoewel het best goed is om het te hebben over afspraken maken. Uh, ook als je getrouwd bent overigens, moet je dat blijven doen. Dat gaat bij ons thuis nog wel eens uh, mis, als het gaat om de huishoudelijke taken en dergelijke. Um, dus dat is wel goed. Maar uh, dat is niet de kern van uh, waarom ik met Sietke getrouwd ben. De kern is dat we van elkaar houden. Dat we elkaar toegewijd zijn. En dat drukt de doop ook uit. De doop is ook een teken van, van Gods toewijding naar ons... En ook van onze toewijding naar hem. En dat we in een, een, een liefdesrelatie geplaatst zijn met hem. En het bijzondere aan die liefdesrelatie met God. Uh, ik maak fouten in mijn huwelijk. Uh, Sietke maakt ook fouten richting mij. En vice versa. Uh, het bijzondere aan, de, aan, de, aan het verbond, aan de relatie tussen ons uh, met, met God. Is dat God geen fouten maakt naar ons toe. En dat wij uh, wel fouten maken naar hem. En dat hij toch dat verbond niet verbreekt. Maar dat hij, en daar komt Jezus volop in beeld, dat hij als het ware door Jezus heen naar ons kijkt en Jezus leven ons aanrekent. Waardoor wij in de vrijheid mogen staan, omdat Jezus het perfecte leven leefde wat ons niet lukt. Want we moeten niet vergeten dat God wel degelijk een hele hoge lat legt. God legt voor jouw leven, voor mijn leven een ontzettend hoge lat. De lat van God is namelijk dat we volmaakt zijn in de liefde naar elkaar en volmaakt zijn in de liefde naar hem en volmaakt zijn in de liefde naar de schepping. Nou, ga er maar aan staan. Dat, dat lukt gewoon niet. Uh, sommigen komen best een eind, denk ik. Vind ik. Uh, als ik om me heen kijk, zie ik best hele mooie mensen die hele mooie dingen doen. Maar er gaan altijd dingen mis. En uh, uh, Soms helemaal niet bewust, maar onbewust. En juist daarom is, is Jezus en zijn offer, uh, zijn plaatsvervangende offer voor ons zo belangrijk. Dat we echt in hem mogen zijn en vanuit hem mogen leven. En dan wordt die hele hoge lat die God legt, ja, die wordt voldaan. Maar niet door ons, maar door Jezus. En juist daarom kunnen wij in de vrijheid leven. En is als het ware die hoge lat waar Jezus wel aan voldoet, is voor ons een fundament on onder onze voeten. En is er gewoon heel veel oeverruimte. En uh, is er heel veel ruimte ook om te falen en om dat te erkennen en weer een nieuwe start te maken. Daar gaat het evangelie ook heel erg over. En daar komt ook de heilige geest in beeld. We zien hier dat um, Jezus zich laat, laat dopen en dan uh, omhoog komt en dan gebeurt er iets wonderlijks. Johannes had al veel mensen gedoopt. Maar dit was nog niet eerder gebeurd. Ineens splijt als het ware de hemel. En er klinkt een stem en als teken komt er een duif. De stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En als teken dat de Heilige Geest op Jezus rust, komt er een duif naar beneden. En wordt duidelijk dat Jezus een hele bijzondere persoon is. De zoon van God is. En geleid wordt door God zelf. En hem ook uh, wil dienen, zijn wil wil doen. De Heilige Geest is ook ons gegeven vandaag, wil ook ons helpen in het leven, wil ons ook richting wijzen. Ook in 2020, we mogen op hem vertrouwen, we mogen ook van tijd tot tijd vragen om nieuwe vervulling van de Heilige Geest. Om vol te worden van de Heilige Geest, die ons wil leiden, die ons wil vullen met de vrucht van de Geest, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Zowel we helpen, ons karakter wil vormen, met ons bezig is. Dit is ook trouwens de kerk, is ook zijn oefentrein. Een plek waar de Heilige Geest hard aan het sleutelen is aan ons allemaal. En de Heilige Geest wil nog iets doen. De Heilige Geest wil ons ook in 2020 bevestigen, bekrachtigen, dat we geliefde zonen en dochters mogen zijn van een machtig groot God. En dat is een hele mooie bevestiging en bekrachtiging. We horen dat God zelf de woorden uitspreekt over Jezus en we mogen in Jezus ook de woorden zelf ontvangen. Dat God jou ziet, jou kent en ook jou zijn geliefde zoon of zijn geliefde dochter noemt. En dat is, dat is een van de, de, de kernaspecten van, van het evangelie, van het goede nieuws. Dat wij geliefde kinderen zijn van een machtige, krachtige, hemelse vader. En dat we daar vanuit mogen leven. Dat dat vertrouwen geeft, dat dat ook rust geeft en ontspanning geeft voor 2020. In de tekst, tot slot, staat ook een heel stevig woord van Johannes richting de fariseeën en de sadduceeën in dit geval. Uh, maar als je dezelfde geschiedenis leest bij Lucas, dan heeft Johannes het niet alleen uh, zijn boodschap over dat je vrucht moet dragen, niet alleen dan, dan is het niet alleen richting Sadduceeën en Fariseeën, maar dan is het ook richting de menigte. Bij Lucas kun je dat teruglezen, Lucas 3, en dan, um, dan komen de mensen ook naar Johannes toe en die zeggen, ja maar, maar vrucht dragen hoe dan? Wat moeten we dan doen? En vergeet niet, de lat, Jezus, fundament, tegelijkertijd um, gaat het geloof, vloeit ook over in handelen. Het kan niet zo zijn dat het geloof niks teweeg brengt. Dan is het een loos geloof of een goedkope genade. Het is een hele kostbare genade en hoe meer we daarvan ontdekken, hoe meer dat ook in beweging zet. In onszelf, in onze gemeenschap. En dat gaat gewoon over het dagelijkse leven. We moeten dat ook niet uh, er gebeuren wonderen, maar we moeten niet net doen alsof het alleen maar over wonderen gaat in ons leven of in 2020. Het gaat juist ook, het evangelie, is juist ook bedoeld om ons dagelijks leven te vernieuwen. En dat zie je ook bij Lucas. De mensen komen naar Johannes toe en die vragen hem, maar wat moeten we dan doen? En dan komt er helemaal geen ingewikkeld theologisch antwoord van, uh, van uh, uh, uh, Johannes. Maar dan betrekt hij het gewoon op het dagelijkse leven. Dan zegt hij gewoon... En uh, dat moeten we op een andere manier in onze tijd toepassen. Ja, alhoewel. Dan zegt hij, onder andere... Als je twee kledingstukken hebt... En je kent iemand die geen kledingstuk heeft... Deel dat ene kledingstuk met degene die niks heeft. Wat gaat over dat wat je gekregen hebt... Niet alleen voor jezelf houden, maar ook delen met mensen die minder hebben. En dan komen de soldaten naar Johannes toe en die zeggen, ja maar wat moeten wij dan doen? En dan zegt Johannes tegen ze, wees gewoon een goede soldaat. Wees gewoon een goede soldaat. Dat betekent, één, pers geen mensen af. Je hebt een bepaalde macht gekregen, een bepaalde autoriteit gekregen. Die kan je misbruiken, maar doe dat niet. Ga in tegen... Om met je beroep en de positie die je hebt gekregen. En wees tevreden met het soldij wat je krijgt. Met het loon wat je daarvoor krijgt. Er zijn ook tollenaars. Belastingambtenaren. En ook die komen naar Johannes toe. Ook zij vragen aan Johannes. Ja, maar wat, dan, wat moeten wij dan doen? Hoe zit dat dan met ons? En dan zegt uh, Johannes tegen hen. Vraag niet meer belasting dan je opgedragen is. Want wat gebruikelijk was in die tijd, was dat tollenaren ook een deel van de inkomsten, uh, of de belastingen, omhoog gooiden. Uh, en dat deel dan afroomden en in eigen zak staken. Hij zei, nee, wees integer. Wees daarin integer. En eigenlijk zegt hij dat denk ik ook tegen ons vandaag. Uh, dat we de dingen die we mogen doen, de verantwoordelijkheden die we hebben gekregen in het leven, of je nou jong bent of oud bent, dat je dat met integriteit doet. En dat je daar het beste van probeert te maken. En je zou kunnen zeggen dat je je werk doet, of thuisbezigheden uh, hebt, of waar dan ook, wat voor bezigheden of verantwoordelijkheden je ook hebt gekregen, dat je het als het ware doet, alsof je het voor Jezus zelf aan het doen bent. En dat als jij morgen um, een klant ontvangt op je werk, dat je die klant zo dient... Zoals je Jezus zelf zou bedienen als Hij uh, bij jou klant zou zijn. Enzovoort, enzovoort. Dan wil ik afsluiten met 2020. Verwachtingsvol. Hoe stap je het komende jaar in? Daarin mogen we ook veel van God verwachten. We mogen op hem vertrouwen en we mogen de beloftes die hij door de doop heen, door zijn leven heen, ook aan ons geeft, dan mogen we uitputten en dan mogen we uitleven. En we mogen zijn geest ook ervaren in het komende jaar als richting wijzen. In beslissingen die genomen moeten worden. Daarin mag je vertrouwen op dat God bij je is, dat hij met je is, dat hij je wil helpen. En dat is ook het mooie voor het, voor het komende seizoen, denk ik. Dat we hier met elkaar ook mogen zeggen, 2020 is een jaar waarvan we misschien allerlei verwachtingen hebben, waarvan we niet precies weten hoe het zal gaan. Je hebt, misschien heb je dat plaatje wel eens gezien, als het gaat om verwachtingen of als het gaat om hoop, dat je zelf in je hoofd een bepaalde rechte lijn tekent. Maar als je het jaar uh, erop terugblikt, dat het, dat het uh, alle kanten en uh, kriskras en dat er hele mooie dingen gaan gebeuren in het, in het komende jaar, misschien niet eens die je had verwacht... of boven je verwachting, dat er ook dingen zullen gebeuren die zwaar zullen tegenvallen. Dat er moeite kan zijn. En um, dat, dat weten we. Wat we ook mogen weten voor dit seizoen, is dat God erbij is. Als je heel goed gaat in het leven, als er dingen gebeuren die ver boven verwachting gaan... maar ook als er dingen gebeuren... Die je overkomen, die ontzettend naar en vervelend zijn. En die heel veel pijn doen. Ook daar is God bij je. En um, laten we daarvoor bidden.